Levi van Eck met het NOS-journaal. Rond deze tijd moeten de vakbonden voor KLM-personeel hebben laten weten... of ze ook na 2022 akkoord gaan met mogelijke bezuinigingen. Als er geen deal is, lijkt de luchtvaartmaatschappij steun van het kabinet mis te lopen. De bezuinigingen zijn een voorwaarde van het kabinet... voor de staatssteun van 3,4 miljard euro voor KLM. Een deel heeft het bedrijf al ontvangen. Voor de rest moeten de bonden akkoord gaan met de bezuinigingsvoorstellen. De politie heeft vannacht weer een aantal illegale feestjes beëindigd. In Utrecht kregen 40 jongeren een boete die een werfkelder in de binnenstad aan het feesten waren. Een deel van hen weigerde de stad te verlaten en werd opgepakt. Inmiddels zijn ze weer vrij. In een Rotterdam studentenhuis kregen 27 feestgangers een bekeuring. Ook in Angerlo in Gelderland was een illegaal feest. Daar kregen tientallen jongeren een boete. Verder greep de politie in Breda in. Daar was een bedrijfsgebouw ingericht als café en kregen 14 mensen een bekeuring. Reddingswerkers zoeken in het puin in de Turkse stad Izmir... vandaag verder naar overlevenden van de aardbeving van gisteren. Het donental is opgelopen naar 26. Meer dan 800 mensen raakten gewond. Vannacht werden nog twee kinderen levend onder het puin vandaan gehaald. De Franse politie heeft nog eens twee mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslag in Nice. Een 35-jarige man werd aangehouden omdat hij op de dag van de, voor de aanslag contact zou hebben gehad met de Tunesische dader. Tijdens de doorzoeking van het huis van de 35-jarige verdachte werd nog een andere man opgepakt. Zijn rol is nog onduidelijk. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door. Het is een graad of 15. Vanavond trekt de regen over en vooral aan zee kan het hard gaan waaien. Ook morgen af en toe regen met veel wind en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Je hebt een beetje vertraging op de N200 vanuit Amsterdam naar Halfweg. Langzaam rijdend verkeer tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Drie kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, we gaan verder met het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort, maar uh, dat wel in de middag plaatsvindt. We hebben in het uh, tweede uur weer hele interessante onderwerpen. We gaan praten met uh, het nieuwe Inicum over hoe men de afgelopen periode heeft beleefd en wat de plannen zijn voor de toekomst. Daarvoor ga ik uh, in gesprek met Martin de Bruyne. Um, daarna gaan we praten over diverse politieke zaken met uh, Kevin Stefan, raadslid van Zandvoort. Um, en daarna gaan we praten met Lars Boom. Uh, en dat gaat over de MBO-opleiding Toerisme en Hospitality in deze tijden. Uh, we hebben heerlijk genoten van een prachtig stukje muziek. Uh, en dat was, als het goed is, Fisher Z So Long. En dan heb ik nu aan de telefoon Martin de Bruin, als het goed is. Ja, klopt helemaal. Ja. Goedemorgen. Nou, middag dus. Ja, ja, ja goedemiddag. Ja, ik ben ook altijd in de war. Ik presenteer het programma Goedemorgen Zandvoort, maar ik doe dat voor een deel in de middag. Ja. Ja. Um, maar dat heeft met de coronapriekelen te maken, dat we allemaal wat ja. later mogen opstaan. Um, en daar heb je niet samen want de kroegers aan dicht. Dus, nee, nee, nee. nee, nee, nee. We weten wel alles van. Ja. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, een nieuwe uh, bestuurder uh, bij de stichting Unicum. Uh, vanaf 1 Klopt. mei 2020, dus dat is ja. nog niet, niet zo heel lang... met de neus in de boten gevallen, kan ik een beetje nou, zeggen? <laughs> absoluut. Ja, ik was al iets eerder maar op interim basis. maar nu vast, ja. Klopt. Ja, ja. Uh, indrukwekkend uh, cv, in, uh, uh, nou een breed cv zelfs. Uh, vertel, hoe bevalt het uh, uh, oh. bij NuUniecum? Ja. ja, nou het is, het is niet altijd makkelijk, maar het is wel heel erg mooi. Het is, uh, het is een hele bijzondere organisatie met hele bijzondere bewoners, hè, uh, met met veel mensen met MS, ja, dat, dat dat maakt het tot een hele bijzondere organisatie zelfs in het land en, en zelfs al een beetje daarbuiten, ja, dus echt uniek, Die unicum, ja, dat is echt een unieke organisatie, ja. Ja, veel mensen, niet alle, maar er zijn ook veel mensen die niet precies weten wat Nieuw Unicum is. Dus, ja. En heel vaak is er maar een heel beperkt beeld bij. Dus misschien kunt u heel kort uitleggen wat Nieuw Unicum is, waar het voor staat. Ja, Nieuw Unicum is een organisatie in wat heet de langdurige zorg. Dus daar blijven mensen eigenlijk lang. En in ons geval eigenlijk nou, wel heel lang, want ze gaan niet meer verhuizen daarna. Dus dat is het. Uh, het is van oorsprong lichamelijk zorg, zoals het heet. Maar in de loop der tijd heeft Nuinicum zich wat meer gespecialiseerd. En inmiddels zeer gespecialiseerd in ja, mensen wat dan technisch heet. Uh, neurologisch progressieve aandoeningen. En progressieve MS. Uh, dat is dan wel de bekendste. Er zijn er ongeveer 17.000 mensen met die diagnose. Uh, nogal wat gesprekken over hoeveel zijn het er precies. Maar daarvan is een heel klein gedeelte. is er echt al slecht te en die heeft zoveel zorg en ondersteuning en behandeling... ...behorend bij die fase van de ziekte nodig. Ja, en dat kunnen ze in hun unicum vinden. Dus het is echt een hele bijzondere... Het ligt een beetje verscholen, hè, achter de rotonde, in de duinen. Ja. Maar het is een uniek plekje Nederland wel. Met hele bijzondere zorg. Hele bijzondere bewoners. Maar ook hele bijzondere medewerkers. We hebben dokters die daarop gespecialiseerd zijn. We hebben mensen aan het bed die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Zo'n verzorgende. Overigens wel veel te veel vacatures. Dat ook. Dus als er als er mensen zijn die overwegen om naar een hele mooie organisatie te gaan, dan weet ik er wel één. Ik ben er nog niet zo lang, maar als je er een keer zit, ja dan ga je thuis voelen en je ook wel wat verbinden aan. Dat en dat is mij in korte tijd ook gebeurd. Dus het is een hele bijzondere organisatie, dat vind ik. En hoeveel bewoners heeft nieuw innecummund? Ja, 248 in totaal. Ja, dat is allemaal dat, <laughs> dat wordt natuurlijk gemeten, ja. Waarvan er uh, het grootste deel uh, op het terrein, hè, het bekende terrein achter de rotonde. Ja. Maar we hebben ook twee locaties in Zandvoort. Uh, wij noemen die zo Noord en Centrum. Uh, en een locatie in uh, Haarlem. Uh, dus er zijn wat... de concentratie zit echt op het hoogterrein. Ja, maar... En daar uh, kan je ook de beste mensen verzorgen natuurlijk. Hè. Allemaal bij elkaar, maar, bij allemaal voorzieningen. Maar moet ik me voorstellen, bij die, die losse locaties ja over het algemeen dat is dat is een aantal nou wel toch wel 10, 20 jaar geleden gestart toen was het idee van nou je kan uh, het best gewoon in de wijk uh, en wat over het algemeen natuurlijk ook zo is hè je wilt ja, volledig integreren. Nou is dit wel een ziektebeeld waar met name in de latere stadia het steeds moeilijker worden, wordt om nou vol mee te doen in de samenleving. Ja. Dus wat wij nu proberen is de mensen die daar het meest voor geschikt zijn, het liefste willen dat die dan toch niet op een hoofdlocatie zitten. Maar we merken in de loop der tijd dat de trek naar die hoofdlocatie juist vanwege die toenemende zwaarte ook wel van de zorg wel sterk is. En dat daar de voorzieningen ook het beste regelen zijn. Ja. Dus het is van oorsprong, ja je wil alles op maat Bedoel, het gaat niet over ons leven, het gaat over de mensen, het leven van de mensen die bij ons wonen. En daar probeer je maatwerk bij te, te, te creëren. En soms is het een, een buitenlocatie, zoals we dat dan noemen. En steeds vaker, merken we ook al, is dat wel de hooglocatie. Ja, ja. Daarom ja. zijn ze ontstaan. En hoeveel mensen werken er bij nieuw Income? En je hebt ook nog vriendeligers... Nou, uh, ja, we hebben ook vrijwilligers, gelukkig. Uh, daar zijn we ook dankbaar voor, want die hebben we hard nodig. Nou, Dat weten we ook allemaal. Dat, uh, ja, het is, de, de, de spoeling is altijd dun in het in de professionele deel van de zorg, het betaalde deel. We hebben 450 mensen. Ja, Daar zit ook wel veel part-time bij, maar uh, dat, dat is het aantal collega's wat we hebben. Waarvan het grootste, het overgrote deel natuurlijk uh, werkzaam is uh, aan het bed dan wel in de behandeling van de mensen met, uh, met deze ziektebeelden. Ja en dat zijn er veel. En, dat, uh, en, en daar zit, kijk, corona, nou, dat zal je niet ontgaan zijn, raakt heel Zandvoort, hè? Ja. Bedoel de horeca en, en alles, uh, Formule 1, maar ook ons. Ik bedoel, de, wij zijn ook een van die unieke dingetjes in Zandvoort, denk ik, naast het strand en het circuit. Uh, ja. Ook wij hebben veel last van corona, ja. Ja. En, en wel, op welke zin hebben jullie last van corona? Dat mensen niet binnen mogen komen? Of dat er mensen besmet zijn? Ja, dat... Ja, we hebben besmettingen gehad in de eerste golf. We hebben het ook in de tweede. Die is gelukkig een stuk milder, fingers crossed. Uh, maar die eerste golf. Nou, dat weten we met z'n allen ook wat er aan leed in de verzorgingshuizen en verpleeghuizen is geweest. Daar ah. hadden wij ook wel echt last van hoor. We hebben wel gelukkig snel kans gezien om wat wij noemden de oase in te richten. Dat is een bezoekvoorziening buiten. Uh, de gewone gebouwen en daar konden we het met een rooster en een, een, een tijdslot en, en daar konden mensen elkaar dan toch nog wel blijven treffen. Maar het is wel ook behoorlijk geïsoleerd geweest in die lockdown. Ja. En toen hebben we ook een uh, zevental besmettingen wel gehad met ook zelfs overlijdens. Dat was heel naar. Uh, je moet je ook wel realiseren, veel mensen hebben uh, bij New ook wel wat aan heet uh, onderliggend lijden hè? Uh, dus het is niet dat ze het kern gezond zijn als ze de ziekte krijgen. Ja, ja. Dus dat hebben we in de eerste golf wel gehad met al uh, nou ja, persoonlijk en menselijk leed. Maar ook toch voor iedereen was op dat moment ja, de locatie behoorlijk afgesloten. Hoor. Medewerkers die moesten natuurlijk blijven komen. Want ja, als je geen medewerkers hebt kunnen ze zelfs niet uit bed. kan er niet gegeten. Nou, dus alles moest gewoon doorlopen. Maar het was wel een barre tijd. En nu is dat gelukkig wel iets milder hoor. Uh, bezoek mag weer komen. En dat is voor mensen die bij ons wonen ook wel heel prettig natuurlijk, dat ze ja, de dierbaren gewoon nog kunnen blijven ontvangen. En dat gaat nu gelukkig een stuk beter dan uh, in die eerste golf. Maar we houden ook ons hart vast. <laughs> het, <laughs> ja. is, uh, het is spannend hoor. <laughs> ja. Ik denk dat iedereen ja. een hart van vasthoudt op dit ja. moment. Uh, ja. uh, voor ja. dit soort dingen. Uh, en, ja. um, zijn er ook bijvoorbeeld mensen die uh, alleen maar gebruik maken van een soort dagbegeleiding die daar komen? Of uh, zijn het echt alleen maar mensen die volledig onder begeleiding wonen en leven? Ja, eigenlijk is dat het wel. Je, je bent rond de klok toch eigenlijk wel wat afhankelijk van anderen in je leven. Kijk, je ja. hebt mensen die besturen de omgeving met, met een uh, oog of met hun kin uh, op zo'n zo zo joystick, weet je oh, wel. Ja, ja. Dat, dat, ja, dus het zijn... Uh, ze hebben eigenlijk... Uh, nou, dat is ook oogenswisselend. Want je hebt ook bewoners die, die zijn nog steeds relatief zelfstandig... of zijn erg gesteld op hun rust en privacy. Ja, dan doen we dat. Maar er zijn er ook heel veel... We hebben enorm veel soorten vandaag. En daar komen die vrijwilligers ook in beeld. Want die doen ook van alles, gelukkig, met, uh, met bewoners. Uh, we hebben... Uh, Laatst nog een bar, een boef, die heeft twee mensen beschikbaar gesteld om allerlei hand- en spandiensten en wat er nodig is. Ja, het is dus ook wel een... Het is ingewikkeld, want de roosters zijn steeds moeilijker rond te krijgen. En dat kan je natuurlijk niet met vrijwilligers doen, maar die zijn er gelukkig. En ja, nou ja dat doe ik bij deze ook. Ik doe wel een oproep. Kom vooral bij ons werken. Dat is mooi. Het is, het is echt een hele bijzondere zorg. Maar... Uh, terug naar jouw vraag: ja, is er uh, dagbesteding voor mensen van buiten eigenlijk steeds minder? Uh, de mensen die bij ons wonen, die hebben eigenlijk rond de klok, dus inclusief de dagbesteding uh, nodig. We hebben nog wel op wat uh, locaties van dagbesteding, ook in, uh, in Zandvoort zelf, hoor, een houtwerkplaats waar dingen gemaakt worden. Maar dagbesteding hoort erbij, zeker. Goed, ja, omdat ik beter. denk Voordat mensen uh, per se opgenomen moeten worden, is, is het uh, een ziekte die natuurlijk zich uh, verergert. Dus. Ook... Ja, ja. Ja, het gaat eigenlijk niet meer over. Uh, en dat is met ALS uh, nog uh, ja. ernstiger. Ja. Nee, het is, het is inderdaad uh, een progressief ziektebeeld, zoals ze dat noemen. Dus dat wordt, dat wordt ernstiger. Uh, en dat betekent ook dat we hele bijzondere dokters en verpleegkundigen, en en fysiotherapeuten, ergotherapeuten hebben. Want het is toch. Um, het is mij echt bijgebleven slikken. Nou ja, slikken is een probleem. Ik heb eerder in de verstandig gehandicaptenzorg gewerkt en daar was slikken ook een probleem. Maar slikken met MS is wel een heel andere orde. En dat wordt ook in het progressieve ziektebeeld steeds belangrijker dat we snappen nog gaat, dat je in ieder geval nog kunt genieten van de maaltijd. Het is, ja, het is een bijzondere, uh, het is een nare ziekte, uh, maar gelukkig lukt het bij een unicum om bij de maat van de ziekte van dat moment toch weer de passende verzorging in de huiskamers, in de kamer en uh, aan het bed, maar ook in, uh, zeg maar bij de staf, de behandelstaf, de medici, de paramedici. Dat, uh, ja, dat gaat uh, gelukkig goed nog maar het is krap waar het gaat om uh, formatie. Dat, uh, dat vraagt doorlopend aandacht. Maar dat is in de hele regio, hè? Iedereen heeft uh, nu al extra problemen ja. om de bezetting allemaal op orde te houden. Ja, en dat is bij ons niet anders. Ja. Nee, maar het, het belangrijk verschil is, is natuurlijk dat je soms mensen kan uitleggen dat het iets minder goed gaat. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker in de situatie zoals die uh, bewoners bij u. Ja, geestelijke verzorging is bij ons dus ook belangrijk. Uh, ja, ja dat je maakt ook wat door. Ze maken onderling wat door. Uh, ze hebben dan uh, veel aan, aan, aan familie natuurlijk, mantelzorgers, veel aan elkaar, maar ook wel aan de organisatie waar ze wonen, want ze wonen een beetje rond de klok. Ja. Dus ook wij hebben uh, collega's die daar heel invoelend mee om kunnen gaan. En, en soms zelfs specialisten, de, de, de geestelijke ja, uh, uh, maar ook de maatschappelijk werkenden, uh, ja, dat zijn mensen die moeten wel snappen wat dat doet met de mens als je met zo'n progressieve uh, ziekte uh, moet leven. Ja. Ja. ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja, en... Maar mooi ook hoe, hoeveel kracht er bij bewoners zit. valt me elke dag weer op. Uh, hoe, hoe de zin om te leven er echt is. En hoe wij uh, ons stinkende best doen om daar ook wat mooier te maken in die fase van het leven. Ja. Ja. Het moet ook een hele, uh, uh, ja, wel een mooie, maar ook een hele zware taak zijn voor de mensen die, die hier werken. Omdat je zegt, het is een ziekte die, die eigenlijk die niet meer overgaat. Dus ja. uh, uiteindelijk verlies je iedereen waar je met al die liefde en, uh, en aandacht voor gezorgd hebt. Ja. Ja. ja, het gaat me te ver om dat een roeping te noemen. Het dus, dus, uh, is ook een betaalde baan, dat, zal, dat zeg ik heel onabiedig. Maar het is niet een gewone betaalde baan, nee, dat is het zeker niet. Dus je moet je dat wel realiseren, dat de wereld waarin je terechtkomt, is een bijzondere. Ja. En vraagt ook uh, bijzondere aandacht, niet alleen voor de medische of de verpleegkundige of... De voorbehouden handelingen, maar ook voelen wat er aan, wat aan de hand is, wat er speelt. Ja, dat is, uh, dat is bij ons wel aan de orde. Ja. En is het zwaar? Ja, nou ja, het is met name zwaar voor bewoners en hun familie. Maar het is plaatsvervangen natuurlijk ook wel zwaar voor ons. Want je nou, de Euthanasie is ook nog wel eens aan de orde. Ja, dat, dat zijn, kijk, een dokter wordt opgeleid om mensen beter te maken ja, dat, dat, dat is niet gegeven aan een dokter die bij ons werkt. Okay. En we hebben dus op een heel ander vlak zeer gemotiveerde dokters. En dat is ook wel weer mooi hoor. Dat, dat bestaat ook. Ja. ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat het bestaat. Ik vind het, uh, <laughs> uh, ik vind het alleen heel erg indrukwekkend. Omdat je, uh, uh, ja, als iets wat een, een glijdende schaal naar beneden is... wat je ja. dus onstopbaar is... Ja. Dat, dat kan me voorstellen dat het ook op de medewerkers toch nog wel eens... Ja. dat ze ook wat extra begeleiding nodig hebben ten opzichte van mensen die in een, als een, een normaal ziekenhuis... waar je ook stress hebt, maar waar uiteindelijk ja. 80% of 90% hopelijk van de mensen weer beter de deur uitgaat. Ja, daar heb je helemaal gelijk in hoor. En desondanks hè, is, is het af en ja. toe een hele vrolijke bedoeling, hè? Ja, natuurlijk, ja. Dan ja. ja, kon Walter Kroes zingen, dat is te gebeuren ook echt. Het is, ja, het is... Als je het van de buitenkant bekijkt, denk je van bijzonder leven. Uh, maar het zijn allemaal mensen die wat van het leven maken. Dat geldt in ieder geval voor bewoners. Ja. En dat geldt ook uh, voor, voor medewerkers bij ons. Dus als er een feestje te maken is, dat, dan gebeurt dat ook. Alleen het is ja, soms met een lach en soms met een draan. Dat, ja. dat, dat, hoort, dat hoort er wel bij. Maar ja, weet je, dat maakt de gezondheidszorg ook wel bijzonder en mooi hoor. Dat, dat kan ik dat. me voorstellen. Misschien genieten mensen nog wel iets intensiever. Omdat ze de, de ja, de, de bewust zijn van het feit dat ze ergens van nog kunnen ja. genieten. Ja, ja absoluut. absoluut. En, ja, daar dragen wij graag aan bij. Ja, ik denk dat uh, corona uh, in ieder geval mensen bewust maakt van het feit dat je van heel veel dingen kan genieten. En hoe moeilijk het is als je er ja. een keer niet van kan genieten. Dan is het ja. nog maar een klein offer als je het vergelijkt met wat, ja. uh, wat, wat andere mensen moeten ja. brengen. Dat zag je ook wel De Corona heeft ook de rest van Nederland, dat zeg ik wat ordebiedig, ook wel wakker geschud van wat er dan allemaal gebeurt in de zorg. En in ons geval achter die rotonde. Ja, dat ja. zijn bijzondere dingen. En we kregen ook bloemen en versnaperingen en van alles. We werden echt niet vergeten. Dat was prachtig. Daarom, moeten we moeten dat ook proberen vast te houden. Want de mensen die bij ons wonen verdienen eigenlijk permanent dit type aandacht. Denk ik dan ja. maar. Kan je niet volhouden hoor, dat snap ik ook wel, maar laten we ze niet vergeten ook bij Zandvoort, hè? Ja, maar ik denk dat het... Dat, ik moet ik eerlijk zeggen, ik presenteer het programma lang. Uh, ik heb het mm. uh, uh, uh, ooit met iemand van de Unicum op deze manier in een interview gesproken. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat af en toe dingen naar buiten toe komen... en zichtbaar zijn ja. voor mensen en ook voor jonge mensen bijvoorbeeld. Van, dat is ja. daar, uh, want anders dan, dan hoor je en dan lees je er wat over... maar dan ben je het over een uur weer vergeten. Ja, ja, nou ja, ik zou zeggen, kom eens keer kijken. Want het is echt de moeite waard. Zeker als je, ja, daar zijn we dan ook nu wel mee bezig door de krapte Gaat ook wat ze dan noemen, zijnstromers interessant worden. He, dat, ja. Maar dat moet je echt goed voorbereiden. Je moet niet mensen in het diepe gooien op dit type zorg. Nee, dat mag niet nee. voor de bewoners, maar dat mag ook niet voor de medewerkers die er op die manier bij komen. Dus daar zijn we ook mee bezig. Ja, nee, het is een hele moeiende wereld. Alleen soms zo verborgen, hè. Ja. dat mag best wat bekender. Dus ik was ook blij dat jullie inderdaad belden, want dat geeft voor ons ook... Ja, dan kunnen we eens een keer ook op deze manier doen op al 100.000 manieren hoor, maar onder professioneel. Maar dit is een prachtige manier om, zeker omdat we iets antwoord ertoe doen, denk ik. Ja, we zijn toch ook wel een grote werkgever. Ja, we hebben goede contacten met, met de burgemeester-wethouders, met, met alle mensen om ons heen. Vrijwilligers, de golfclub naast ons, die de tuintjes komt doen. Ja. Dus echt mooie dingen hoor. Ja. Nou, heel goed om te horen. En uh, nou, ik weet zeker dat onze redacteur Gert Red van Kuik gaat zorgen dat er een uh, vervolg op komt op dit interview. Nou, heel graag. Heel veel veel... Van u bedankt. Heel veel succes en, uh, en heel veel plezier met de bewoners. Ja, jij veel plezier met het programma dan. Bedankt. En tot horen is wellicht. Tot ziens. Het was P.H.D. met I won't let you down, don't let you down again. Een heel bijzonder nummer, een prachtig nummer zelfs, ik ben er zelf helemaal stil van. De groep P.H.D. ontleed zijn naam aan de initialen van de bandleden Philips, Heimas en Diamond. Het was een woordgrapje op de universitaire titel Philosophia Doctor, Doctor in de Filosofie. Het debuutalbum komt uit 1981 en bevatte de enige hit die de groep ooit heeft gehad. I won't let you down, maar dan ook wel een hele mooie hit. En de groep schaarde zich daardoor in de categorie vliegen. In 1983 werd bij bandlid Jim Diamond hepatitis geconstateerd en de band viel uit elkaar. Diamond was genezen in 1984 en scoorde nog één solo hit, I Should Have Known Better. Een tranentrekker van je welste over een man die spijt heeft dat hij heeft gelogen tegen de mooiste vrouw die hij ooit had. En nu gaan we verder met... Een heel ander onderwerp, de politiek in Zandvoort. Uh, Alhoewel, I won't let you down is natuurlijk ook een hele mooie om met de politiek te gaan beginnen. Ik heb als het goed is aan de telefoon Kevin Stefan, raadslid van het CDA in Zandvoort. Voorzitter van de regioafdeling van het CDA in het dagelijks leven ook nog werkzaam als advocaat. Dat klopt. Goedemiddag Roy. Goedemiddag Stefan. En... Uh, Kevin bedoel ik, sorry. Ja, ja. ja. Dat, dat... <laughs> dat gebeurt <laughs> dat vaker. We <laughs> ja. Ja. we elkaar al kennen, dus dat is een bijzonder eigenlijk. Ja, nou, ik kan je zeggen, zelfs, zelfs vrienden maken die, uh, die, die, uh, die... Ja, dat gebeurt er wel eens. Dat heb je met zo'n naam, hè? Ja, maar nou, ja. het is misschien ook alweer een goede, want dan vergeten ze je niet zo snel. Precies, dat is ook zo. Dat is ook zo ja. Nou, we zijn uh, in de politiek. We hebben net een raadsvergadering gehad. Hoe kijk je op de laatste raadsvergadering terug? De laatste raadsvergadering, ja. Oh, ja. Uh, dat is, uh, ik denk aan de ene kant... Uh, uh, ...mooi dat ze toch uh, uh, een nieuwe begroting... Uh, er hebben gekregen, die, uh, die denk ik, uh, ja, als je goed kijkt, uh, op de korte termijn... vooral gericht is op uh, uh, herstel, uh, ja, naar aanleiding van de corona problematiek. hoe kunnen we onze ondernemers en, en, en inwoners uh, uh, uh, ondersteunen? Ik denk ja. dat, dan, en dat dat op de korte termijn... Uh, uh, er wordt gewaarborgd, een goede balans is gevonden. Ja. En op de lange termijn, ja, daar, daar, daar hebben we ook een begroting neergelegd. En ik denk dat daar, op, op, op die onderwerpen onderwerp, uh, wonen uh, en minimaal beleid, uh, ook, ook handhaving waar we het zo over gaan hebben, denk ik. Uh, daar wil daar, daar, daar, daar, ik goed aandacht aan besteed. En um, ik ben eigenlijk blij dat dat dus, uh, er doorheen is gekomen. Ja, je bent dus uh, tevreden met een ook wel breed gedragen begroting. Ja. Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk wel. Uh, uh, GroenLinks heeft ook uh, uh, I meegestemd, mean, hoewel oppositiepartijen formeel uh, stellen die zich toch ook uh, heel uh, uh, redelijk op. En wat ik, uh, ja, ik weet niet of je de raadsvergadering hebt gezien, maar ja. wat, wat, wat ik een beetje jammer vind, en, en, en het is, dat is geen aanval, maar er zijn uh, al, al, andere partijen die je denk ik toch ook wat van kunnen leren dat, dat, als, dat, dat je wel eens maar kritisch kunt zijn op een begroting, maar toch ook wel de goede dingen erin kunt benoemen en ook omarmen. Dat vind ik toch een beetje jammer dat dan op, op, op, op onderdelen zo'n hele begroting wordt uh, weggestemd. Terwijl er ook punten in staan waar ook andere partijen, denk ik, volgens mij uh, um, achter, achter kunnen staan. Ja, oppositie betekent niet dat je per definitie tegen alles hoeft te zijn wat iemand voorstelt. Zeker niet, zeker niet, ja. nee, nee. Nou, en dat brengt me natuurlijk ook op een, een, een onderwerp dat ik ook even in een van mijn columns heb aangesneden. Uh, Zandvoort loopt voorop als een van de gemeenten waar de uh, de boa's tegenwoordig met een uh, met een wapenstok uh, door het dorp mogen wandelen. Ja. Klopt. Ja, uh, in Haarlem was de burgemeester ook zo voortvarend. Uh, dus zei de raad van nou, wacht even. Ja. We zijn net begonnen met bodycams, laten we dat nou eerst eens evalueren. De ministerie is bezig met kijken, we gaan we pepperspray inzetten of nog niet. We moeten ja. we nou zo heel hard van slag om uh, deze proef te doen? Maar ja. uh, zonder slag of stoot, uh, gebeurt er dit gewoon? Ja, ja. En, en ja. hoe denkt het... Uh, in het algemeen was ik een beetje verbaasd, even los van welke mening mensen erover hebben. dat de raad daar niet bij stilgestaan heeft, lijkt het. En wat het standpunt natuurlijk is van de verschillende partijen daarover. Ja, nou misschien is het goed om. Uh, want ik kan natuurlijk eigenlijk nu alleen spreken namens het CDA. Ja. Uh, want we hebben er inderdaad niet, zoveel, niet met zo'n woord in de raad over gesproken. Um, maar uh, ik denk wat het belangrijk is om even voorop te stellen is dat. Um, uh, en en dat moet niet worden vergeten... dat handhaving uh, in de loop der jaren... heel veel taken van de politie heeft overgenomen. En het is heel, heel stilletjes gegaan... maar het is wel een feit. Ja. Uh, uh, en bij die overname van die taken... door de handhaving... bijvoorbeeld dus handhaving openbare ruimte... Uh, door, de, de, door de handhaving van de politie... Uh, is, is, daarmee is eigenlijk niet gepaard gegaan... Uh, ook, ook, ook, ook een transitie van middelen. Dus, uh, en ik kan je zeggen... Uh, mijn collega Kees Mettes... Uh, zelf politieman geweest. Ja. Die heeft toevallig uh, uh, vorige week een rondje langs de bouwers gedaan en, en, en, en met ze gesproken van hoe kijken jullie er zelf nou eigenlijk tegenaan. En uh, kan je zeggen: de bouwers die vragen ook zelf om uh, vooral uh, verdedigingsmiddelen. Dat, dat is misschien een tweede uh, belangrijke wat, uh, punt wat voorop moet worden gesteld. Het gaat hier niet om een, om een, om een, om een aanvalswapen, maar om een uh, zelfverdedigingsmiddel. En um, uh, dus. En, en, en los van het feit of, of, of je zo'n stok dus ook moet gebruiken... het dragen van een stok zelf... Het draagt wel een stukje bij aan, aan, aan de veiligheid van onze boas... omdat het feit dat ze zich met zo'n stok zouden kunnen verdedigen... dat dwingt dat ook al een bepaalde vorm van respect af. Hè? Is er misschien nog één ding wat ik ook nog aan moet, toe moet, toe moet voegen? Het is ook, want ik lees allemaal stukjes in de krant, bijvoorbeeld aan het dagblad... Dat, dat zijn al, al, allemaal, allemaal scenario's van... Uh, de vrees dat de boas er maar op los slaan. Uh, dat, dat wordt bijvoorbeeld in, in, in andere meer gezegd. Nou, kun je kunnen zeggen dat daar hoef je ik, niet bang voor te zijn, want um, de boas die krijgt ten eerste die, uh, voor het gebruik van zo'n stok een, een opleiding die gelijk is aan die die ook politieagenten moeten doen om zo'n om zo wapenstok te mogen dragen. Uh, ze krijgen er ook, een, ook, ook uh, een certificaat voor, dus je moet er ook, ook voor slagen om zeg maar, zo'n ding te mogen meedragen. Ja. En uh, er, is, er geldt ook een voortdurende opleiding. In de zin van dat je minimaal 40 uur per jaar ook uh, met zo'n stok moet trainen. En ook zeg maar uh, met de, de situaties en moet leren omgaan, uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe dat nou in te zetten, zo'n middel. Ja. Dus um, ja. Maar we zijn het toch wel vast wel over eens dat een, een Boa. Uh, en ik, de ene vraagt deze opleiding aan een Boa en de andere deze opleiding aan een Boa. Uh, het zijn buitengewone... Uh, ...opsporingsambtenaren en geen politieagenten. In Nederland heeft de politie een monopolie... ...op het uh, gebel, gebruik van geweld. Um, en ja, nu ga je mensen daar weer uitrusten... ...die daarvoor helemaal niet een, van oorsprong... ...een opleiding gekregen hebben... ...om dat soort dingen te gaan gebruiken. Nu krijgen ze dan een korte training om dat te doen... ...maar hebben ook veel minder trainingen gehad... Uh, ...in verbale weerbaarheid... ...zoals bijvoorbeeld de politie die gekregen heeft. Nou nee, nogmaals, nogmaals hè. wat ja. ik zeg is... is, is, is uh, ...ze krijgen dus dezelfde opleiding... Voor, uh, uh, uh, uh, als de politie. En, en het gaat natuurlijk niet alleen over. Over. Uh, ja, technieken. Hoe je, hoe je die stok. zeg maar. Uh, uh, moet, moet gebruiken. Ja. Uh, maar het gaat natuurlijk ook om. Uh, deescalerende. Uh, uh, uh, uh, technieken. om um, dus zo, uh, helemaal niet zo'n stok te hoeven te gebruiken. Met andere woorden. En dat, en dat is toch. Iets, iets wat ik ook bedoel. met, met, het, met, met, het, met het eerste. het ja. eerste premisse. Het eerste wat je eigenlijk voor moet stellen. Is feit, feit. Is gewoon. de handhaving heeft in de loop der jaren. heel veel taken gekregen zonder dat we eigenlijk de handhaving daar ook hebben, hebben, hebben, hebben opgeschaald in wat ze daarvoor nodig hebben. En ik denk dat hiermee nu een nalslag een, een, een wordt gemaakt. En overigens ben ik ook voorstander van die bodycams, hoor. En ik denk ook dat dat ook, ook, ook, een, ook, ook bijdraagt aan, aan de veiligheid en de effectiviteit van onze handhaving. Want daar gaat het, daar gaat het eigenlijk om, hè. Um, en ik denk dat, uh, dat het, dat het dat het on on ongefundeerd is om te zeggen van tevoren dat handhavers er niet meer zouden om kunnen gaan. Want dat is eigenlijk wat je, wat je daarmee zegt. Hè? Uh, dat, dat denk ik, dat, dat, dat, daar zie ik geen. geen ja, dat, dat vind ik niet gefundeerd op dit moment. Ja, nou, ik vind, uh, uh, ik vind het zelfs... Ik, wat ik er toe vind, dat vind ik niet zo heel, is het eigenlijk niet zo heel belangrijk. Waar het eigenlijk meer om gaat is... dat je met als uh, samenleving met elkaar afspraken maakt. En we hebben in Nederland afspraken gemaakt... dat het geweldsmonopolie bij de politie is. De politieopleiding heeft veel hogere eisen dan de BOA-opleiding. Uh, en dan kunnen mensen omheen draaien wat ze willen. Maar dat is natuurlijk gewoon een feit. Je kan uh, veel makkelijker BOA worden dan dat je politieagent kan worden... Uh, nog wel, nog wel. Ja dat, ja, dat is nu zo. Dus de mensen die uh, nu deze wapenstok krijgen, die hebben niet dezelfde uh, opleiding als de politie. Misschien het. Maar ik training... krijgen ze wel. Ja, ja dat vragen we dan dus bijzonder af. Ja, dat is zo, dat is zo. Dat, dat, dat, dat is geen vraag. Je moet even kijken naar de, Ze krijgen naar uur training voor de wapenstok? Nee, nee, nee, nee. nee je, moet, je moet, even kijken naar de. Naar, naar de, naar de uh, ik ben heel blij dat je eronder zit. Ja. Het, en, en je moet ook echt niet vergeten, dat eh, ik zeg het voor de eerder keer, maar ik kan het niet, niet, niet goed nadrukken. Je zegt de geweld, geweldsmenopole ligt bij de politie. In feite, wat je, omdat we dat hebben afgesproken. Maar in feite hebben we ook afgesproken, want dat is gewoon een feit, dat, dat, dat handhaving niet alleen meer parkeerbonnetjes uitschrijft, de handhaving wordt ingezet om openbare orde te handhaven. En dat, dat was altijd een taak van de politie, gemeentepolitie. Uh -huh. En die hebben we niet meer. Wat, wat we in, in, de, in de plaats daarvan hebben, is de handhaving met een veel uitgebreider takenpakket dan 10, 20 jaar geleden. Uh -huh. En wat we nu aan het doen zijn, is een inhoudslag maken. En ik ben het met je eens, je, je, je, kan, je kan er ook voor kiezen, maar dat is een politieke uh, uh, vraag. Moet de, moet de politie die, die taken niet weer terugnemen? Ja, dat is, dat is een vraag die denk ik uh, terecht is. Maar... Dat is niet eentje die we nu als gemeente kunnen beantwoorden... want het feit is nu eenmaal dat, dat wij geen gemeente politie meer hebben... en wij dus ook niet zo snel kunnen schakelen... terwijl we wel uh, uh, de handhaving uh, direct uh, ter plaatse kunnen laten roepen... om, om de orde te handhaven. Bijvoorbeeld wat we hebben gezien in, in Zandvoort afgelopen zomer. Uh, daar, daar, daar, daar hebben wij als, als direct middel als gemeente om in te grijpen onze handhavers. En de politie, dat, dat loopt niet via directe lijnen. Dat loopt via de veiligheidsregio. Dus als je naar kijkt, wat hebben wij als Zandvoort nodig... En, en welke middelen hebben we nu? Dan hebben we nu alleen de handhaving als wij als gemeente direct uh, de openbare orde kunnen willen uh, handhaven. Ja, en maar... zolang, zolang de politie daar niet, niet, niet weer taken terugkrijgt of of of dat ook inderdaad uh, de, een andere oplossing wordt gevonden, uh, moeten we denk ik uh, ervoor zorgen dat onze bouwers het werk kunnen doen wat ze moeten doen. En dan moeten we en dan willen ook uh, alle middelen toe geven. Ja, maar dat is ik een hele, mooie, een hele mooie uitspraak. De discussie die ik eigenlijk vind... Uh, dat die vooraf wordt plaats te vinden voordat dat, dat gebeurt. Want diezelfde handhavers in Haarlem, dit zijn dezelfde mensen... die stappen in, de, in het autootje... en dan uh, moeten ze een knuppeltje uit, het, uit het, uh, weet ik, de kleedkamer halen. En dan mogen ze die op de grens van de Zandvoortse gemeente weer omdoen. En dan mogen ze hem gebruiken. En dan gaan ze vervolgens een dienst in Haarlem dragen... mogen ze dit weer niet. Ja. Uh, en er zijn, uh, dit probleem speelt niet alleen in Zandvoort... maar speelt natuurlijk gewoon nationaal... Uh, en waarom heeft Zandvoort zonder enige vorm van overleg... Uh, gekozen voor we gaan doen met deze proef. Uh, gemeente Haarlem is de burgemeester teruggefloten. Is antwoord: ja. doet de burgemeester het gewoon en je hoort er niks over? Nou, zonder enig overleg, dat is ook te kort op de bocht. Eh. Nou, ik heb geen standpunt. Yep. De Zandvoortse bevolking heeft ja. bij monden van de gemeenteraad daar geen standpunt ja. over kunnen innemen. Nee, maar je vergeet het één stukje. Maar je weet natuurlijk wel hoe het zit. Want, want, want jij weet natuurlijk ook hoe het zit in de gemeentepolitiek. Ik wil graag ja. dat de luisteraar het weet. Ja, kijk, ten eerste. Uh, ten eerste de, uh, is het van belang ook door te zeggen uh, hoewel we er nog geen raadsberadering over hebben gehad, is het niet zo dat wij de als gemeente niet eerder ook, ook standpunten over hebben ingenomen. Kijk, de, de, de, de gemeente heeft raadsbreed, raadsbreed dus ja. elke partij geeft aan uh, dat handhaving uh, een van onze topprioriteiten is. En ja. dat we ook zien dat, uh, dat we afgelopen zomer hebben meegemaakt uh, uh, uh, dat, dat, dat zijn toestanden geweest op de boulevard uh, dat nou ja, dat dat, dat, kunnen we, dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. En, um, en uh, ik denk dat, uh, dat wat dat betreft al, al, al, al voor de burgemeester dat het heel duidelijk is dat dat een gemeente hier raadspreekt, uh, uh, de handhaving, uh, de versterking en, en, en, en ook de structurele uitbreiding van de handhavingscapaciteit ook uh, uh, erachter staat. Uh, hoeveel het dan precies moet zijn en, wat het, en, en, en op welke onderwerpen, dat, dat is misschien nog uh, uh, nadere discussie voor invulling. Maar... In elk geval kun je wel vaststellen dat de gemeente, ook als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, het raadsprogramma ook en nu de coalitieakkoord, handhaving altijd bovenop heeft, voorop heeft gesteld. Dus wat dat betreft handelt de burgemeester ook in lijn met wat de raad ook raadsbreedheid aangeven te willen. Als je dan dat vertaalt naar de wapenstok, uh, speerpunt is dus ook geweest uh, uh, effectiviteit van de handhaving te verbeteren. Het is dus, dus niet zozeer... Uh, ...altijd maar meer mensen en, en, en meer zichtbaarheid... ...maar vooral ook uh, verbetering van de effectiviteit. Maar ja, als ik zie dat, dat, dat, dat, dat een, een handhaver op de boulevard... ...door een groep jongeren uh, eigenlijk belachelijk wordt gemaakt... ...en, en uh, uh, daar niet serieus wordt genomen... ...dan gaat het mij er niet om dat, dat een handhaver... Tot de, ...tot de knuppel kan grijpen. Maar, maar wat me wel omgaat is dat de handhaver zich daar wel veilig voelt... ...en, dat er, en, en daar wel zeg maar, met, met, met, met, met zelfvertrouwen daar kan staan. Ja. En dat is denk ik waar, waar het hier om gaat. Hè? Dus, dus, dus het gaat erom dat, dat, dat de handhaver eigenlijk um, wel de middelen krijgt om, om zijn werk uit te oefenen. In de zin van, hij staat er wel met steun van de gemeente en, en, en, en, en, en de... de uh, uh, voorzien van de middelen die hij nodig heeft. Nou, ik ben er toch heel benieuwd naar... Want ik, uh, hoe, dit, uh, ...hoe dit proces uh, verder verloopt in deze tubes. Uh, ja. ik, uh, ik vond de helderheid van de gemeente Haarlem... ...even los van het standpunt, uh, waar de raad een duidelijke uitspraak gedaan heeft. Dat had ik eigenlijk ook gehoopt dat in Zandvoort dat uh, zou gebeuren. Um, <coughs> nog eventjes voordat we gaan afronden. Uh, de landelijke lijst van het CDA is bekend. Ja, ja. ja. ja. En uh, heb je daar ook nog een mening over? Want ik heb veel nieuwe gezichten. Een aantal mensen gingen er ook weer af. Die zeiden van ja. ik heb genoeg ruimte voor anderen. Ja. Nou, het is een hele, hele gevarieerde lijst, denk ik. Als je, als je, als je er goed naar kijkt. Uh, uh, veel nieuwe gezichten. Maar ook, ook veel, uh, veel dienen weer. Uh -huh. uh, dus wat dat betreft een mooie combinatie. Een mooie combinatie uh, jong en oud. ...uit uh, alle verschillen alle, alle van de samenleving, uh, ja, man, vrouw, uh, chrissico's door elkaar. Dus dat betreft... Uh, en, en ook natuurlijk wat ook belangrijk is voor het CDA... ...ook typisch de CDA's ook, um, uh, uh, ook vanuit de regio... ...ook geprobeerd om, om uh, telkens ook iemand uit de regio uh, in, in, in, op, op die lijst te krijgen. Ja, ja. Dus dat, dat, dat is mooi. Uh, en ik denk... Uh, ja, nou ja, als, als, als ik toch een persoonlijke uh, puntje mag geven. Ik was een, ik was een omzichtman, want dat, dat, wil ik, dat wil je natuurlijk vragen. <laughs> dus ik had natuurlijk graag omzichten bovenaan gezien. Maar goed, ja. uh, de die jongen die doet dat ook prima als, als crisismanager. Dus ik denk dat dat uh, ook, ook, ook een, goede, goede, uh, okay. een goede lijsttrekker is. Je bent in ieder geval tevreden? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, en uh, wellicht zien we jou over een aantal jaren op de lijst staan. Nou wie weet, wie weet. Kijk, hier was een uh, ambitie uh, niet ontkend en dat is als de politiek. Als, als, lijstduwer, als lijstduwer. Ja, politiek <laughs> weet je, als iemand zegt van, nou wie weet, of ik doe het niet, of ik uh, ben er niet tegen, dan betekent het eigenlijk gewoon ja. Ik denk dat je, ik denk, nee, ik denk dat je gewoon het leven niets moet uitsluiten. Dat, Kijk, ja. ik, ik, ik, er zijn alle politici die zeggen van, ik, ik, ik zal nooit zeggen dat ik mijn kiezenpartij stel Maar ja, dat zijn dan mensen de eerste die dat, uh, die dat dan toch doen. Dat is helemaal ja, waar. Ja. Ik denk dat bij mij, kijk ik nog wel eens, ik doe, dat, ik doe dat ook naast mijn werk. Hè. Mijn werk is, is, is intensief genoeg. Maar ik, ik vind het gewoon belangrijk om, om toch ook een beetje uh, bij te dragen aan, nou ja, aan de samenleving. En of dat nou in, in Zandvoort is, uh, en waar, waar me dat heel veel plezier doet. Ja, ik zou dat ook provinciaal of, of, of, of landelijk uh, zou er zo kunnen inzetten. Maar ik denk dat we nu een mooie lijst hebben met mensen die, die, die dat op dit moment veel beter kunnen dan ik. Dus. Uh, ik wens heel veel succes. Oké, okay, nou, dat is het voor nu. Uh, en, uh, we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort. Heel veel succes in de gemeenteraad en uh, bij de campagne het komende jaar. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Fijne zaterdag. dag. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a.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 you. Ja, dat was Summer Holiday. Dat is natuurlijk iets waar de meeste scholieren altijd naar uitkijken. Uh, maar de kerstvakantie moet eerst nog komen. We gaan het hebben over het onderwijs. En als het goed is hebben we aan de telefoon Lars Boom. Opleidingsmanager Travel Hospitality. Bij Mbu College Airport in Hoofdorp. Goedemiddag. Goedemiddag Lars. Uh, fijn dat je in deze uitzending kan komen. Uh, ja, er zijn een heleboel dingen die spelen in deze tijd over het onderwijs. Uh, sommige scholen zijn uh, dicht. Uh, de middelbare scholen zijn uh, open. Uh, en hoe is het met het mbo? Bij het mbo is het zo dat we open zijn. En uh, wel onder natuurlijk de geldende uh, maatregelen. En dan heb je het bijvoorbeeld over het aantal uh, studenten dat er op school mogen zijn. Uh, en ook het aantal studenten wat er in een bepaalde ruimte mag zijn. Dus dat is allemaal een beetje uh, passen en meten. Maar het werkt nog. En uh, hebben de studenten daar een zin Ja, nou ja, eerlijk wijze is het een beetje wisselend. Um, over het algemeen uh, wel. En ze zien ook wel van dat er echt wel uh, veel wordt gedaan om het allemaal mogelijk te maken in deze nieuwe situatie. Maar we kennen ook zeker voorbeelden van kinderen die het gewoon lastig vinden, uh, uh, zo net als wij. Hè? Dus ja, ja, dat is altijd kijken van hoe kunnen we die dan ook nog altijd uh, helpen, want uh, wij uh, richten ons natuurlijk gewoon op elke student. Dus het zijn een beetje wel uh, denk ik beide geluiden die je hoort op dit moment. Uh, de ene die kan uh, goed omgaan met online les, de andere wat minder goed. En uh, ja, dat is dus altijd een beetje kijken zo van wat is nou precies de passende oplossing uh, per student. Ja, en er zijn een heleboel mensen die zich afvragen van ja, travel and hospitality, uh, reizen, uh, gastvrijheid, uh, Is dat dan wel een beroep voor de toekomst? Ja, goed, ik kan me dat uh, afvragen. Ik kom zelf ook uit die branche. Nee. Um, en uh, wij, uh, wij hebben het zwaar te verduren nu op dit moment en ook wel de komende tijd... Dat is zeker gaande. Maar aan de andere kant zie ik ook dat ondernemers... en dat, uh, dat het bedrijfsleven daarin echt ook wel positief nog altijd is. In, en, en, en ook denken er ook in kansen. Maar het is gewoon lastig. Um, als ik kijk naar, uh, naar trendrapporten... en als ik onderzoeken lees wereldwijd... dan zie ik wel dat er gewoon nog altijd wel de wens is... om. ...op pad te gaan of het nou zakelijk is of, of gewoon voor de lol. Ja. Uh, dus ik verwacht wel dat op het moment dat het weer gewoon de, de goede kant op gaat... ...dat het dan wel weer uh, gewoon in stapjes, dat, het wel weer gewoon een goede, uh, dat er wel weer gewoon vraag komt. Ja, en uh, sommige luisteraars vragen natuurlijk ook af... Hey, is ...het is een school in Hoofdorp. Uh, wat is de relatie tussen uh, MBO College Airport en, uh, en Zandvoort? Nou, die is eigenlijk best wel, zijn best wel duidelijk. Um, uh, enerzijds uh, zitten er een aanzienlijk aantal studenten van ons uh, die komen uit Zandvoort of, een, of de directe omgeving. En uh, anderzijds uh, uh, zijn er veel bedrijven in Zandvoort die stageplekken aanbieden aan onze studenten. Oké. Okay, dus... dus, uh, uh, zeg maar, dat is uh, directe link. En, um, en kijk, uiteindelijk zie je ook wel: het is natuurlijk een vrij grote regio, alles bij elkaar. Uh, nog even los van de afstand, wat, uh, wat op zich natuurlijk best wel dichtbij is. Ja. Maar, uh, maar, in, maar in deze regio, denk ik, zeg maar, gaat het hartstikke goed samen zo. Ja, dus het is dus een, een, een mooie samenwerking. Er staan studenten van, uit Zandvoort uh, studeren bij jullie op school. En anderzijds uh, ja. uh, bieden Zandvoortse bedrijven uh, stages aan. Um, ja. wat, wat voor soort stages uh, uh, zijn dat? Nou goed, het zijn meestal stages in de hospitality kant. Um, um, denk bijvoorbeeld aan een bedrijf ook als Amsterdam Beach Hotel, het Zandvoort Museum, uh, ze hebben bijvoorbeeld Center Parks, dus dat ja. zijn um, gastvrijheidsstages. Ja, dus het ontvangen van uh, gasten, het ja. doorverwijzen. Um, het is ook wel een stukje commercieel en uh, het gaat allemaal om service. Ja, dus dat is een belangrijk onderdeel in de, in de opleiding bij Travel Hospitality: je service. Ja, en dan is dat ook uh, verkoop daarbij. Uh, hoe kan ik dat de luisteraars uitleggen? Of kun jij dat de luisteraars uitleggen? Ja, dus, uh, dus eigenlijk vraag je wat is de opleiding Travel Hospitality? Ja, in het kort. Dat? Ja, nee, oké. Okay. Um, wij leiden op voor de reisprofessional en de hospitality professional van de toekomst. En dat zit met name op het stukje verkopen van reizen. En het service aanbieden in de hospitality branche. ...waarbij je moet denken eventjes bij de travel-kant... Um, ...aan bijvoorbeeld bij tour-operators of op reisbureaus... ...maar ook steeds meer naar online reisbureaus. Uh, dus echt, dus het, het is echt de vaardigheden van het voeren van een verkoopgesprek... Um, ...het kunnen uh, voeren van gesprekken ook rondom service, hè, vragen... ...maar denk ook nu bijvoorbeeld op dit moment natuurlijk alles over de vouchers. Ja. En dus, dat, um, dus dat valt daar eigenlijk met, met name onder... En de hospitality kant, uh, wij zitten binnen deze sector vooral eigenlijk op de front office. Dus het ontvangen van uh, gasten, het inchecken, doorverwijzen, uh, een stukje service bieden daarmee en ook een stukje commerciële vaardigheden. Ja, nou, ik denk dat Zandvoort uh, zal er zeker behoefte aan blijven hebben. Uh, uh, Zandvoort heeft uh, meer dan 5 miljoen uh, toeristen per jaar. Op een bevolking van 17.000 inwoners is dat een gigantische hoeveelheid. Dus we hopen dat uh, mensen die opleiding blijven kiezen hier in Zandvoort. Ja, nee, dat hopen wij natuurlijk ook. Omdat we echt een hele goede relatie hebben met de stad en met de omgeving. En het is natuurlijk ook uh, uh, qua toerisme natuurlijk ontzettend relevant. Sowieso voor Nederland. Uh, kijk natuurlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld dit jaar en vorig jaar... gewoon puur als en rond natuurlijk Formule 1 wat daar gebeurt. En wat dat nog meer voor aantrekkingskracht heeft op andere evenementen. Ja. Uh, zijn we zijn natuurlijk in Zandvoort. Het is natuurlijk enorm balen dat het niet is doorgegaan. Maar goed, volgend jaar staat hier op de kalender. En, um, en uh, ja, in Nederland is natuurlijk gewoon een onwijs belangrijke uh, uh, plek gewoon binnen Nederland. Voor zowel uh, zeg maar, Nederlandse reizigers als buitenlandse reizigers. Ja. Dus, um, en, en, en daarin blijven wij, wij wel positief. Dat hebben we ook gezien aan het aantal aanmeldingen van, voor onze opleiding die dit jaar gestart is. Dat waren er dus zelfs uh, meer dan vorig jaar. Um, en wij verwachten toch ook wel dat dat uh, voor ook het nieuwe schooljaar wel weer gewoon, een, uh, gewoon op een goed niveau blijft. Uh, het, het speelt natuurlijk alles. Um, maar je ziet toch ook wel de veerkracht en ook wel weer het, uh, uh, denk de ondernemerschap binnen, binnen onze branches. Dat zodra er weer iets kan en iets mag, ja zeg maar dan staan we gewoon op en dan gaan we direct gaan we gewoon weer door. Want... Uiteindelijk, en zeg nu ook zelf, hè, als je weer natuurlijk mag reizen, ja, ja. natuurlijk ga je dan gewoon weer reizen. Kijk, en dat reizen zal wel anders zijn. Dat is wel wat ik verwacht. Het zal anders zijn dan wat we deden. denk ook aan de frequentie. denk ook bijvoorbeeld aan de afstanden. Maar het zit toch, lijkt mij toch wel, in de meeste van ons om te zeggen, hey, het mag weer, dus ik ga weer op pad. Dat denk ik ook. We hebben in een antwoord na de lockdown eigenlijk een van de... Beste uh, zomers gehad die je kon bedenken, ondanks uh, de crisis en ondanks de beperkende maatregelen. Mm -hmm. ja, ja, en uh, we hebben dus. Ja, kijk, het zie natuurlijk ook, ook op zich wel in grote delen van het land. Ja. Aan de ene kant is denk ik onze regio waar wij zitten, uh, is hard geraakt. En dan denk je met name natuurlijk aan de luchtvaart en aan de daaraan gerelateerde uh, bedrijven. Ja. Dat is natuurlijk gewoon, uh, gewoon niet positief. Maar eigenlijk in grote delen van het land uh, zie je toch ook wel uh, blije gezichten. Gewoon omdat de bezettinggraad goed is. Gewoon omdat met name natuurlijk Nederlanders gewoon toch op pad gaan. Eh, dus we geven het wel uit en ook blijven het wel opzoeken. Maar ja, het is gewoon nu toch uh, heel, heel veel binnenlands uh, toerisme. Nou, dat is een, goed om te horen. Uh, Zandvoort blijft vertrouwen houden in het toerisme. En MBO College Airport blijft uh, daarvoor mensen opleiden. Ja, absoluut Roy. Hartstikke mooi. Dankjewel voor uh, dit interview. En uh, een hele fijne zaterdag nog. Graag gedaan Roy. Graag gedaan. Dag. Bye. En dames en heren, hiermee komen we aan het einde van ons programma. Uh, er zijn nog wel een paar kleine informatiepuntjes die we hebben. We kunnen vertellen dat de nieuwjaarsduik helaas niet door kan gaan. Uh, zoveel mensen bij elkaar met mondkapjes de zee in, uh, op anderhalve meter afstand gaat niet lukken. Het ondernemersschalen en ook de ondernemerverkiezingen van het jaar... gaat helaas niet door. De nieuwjaarsreceptie gaat voor alle waarschijnlijkheid ook niet door... in de huidige vorm. De feestverlichting hangt inmiddels wel al in het dorp. En wellicht komen er ook nog allerlei kerstbomen en andere acties. Men is druk bezig om toch te zorgen dat Stanford een gezellige uitstraling heeft. Als we dan niet allemaal tegelijk gaan winkelen, wordt het nog heel erg leuk. Het raadhuis gaat helaas niet uitgelicht worden in verband met kosten... Uh, dat is natuurlijk wel weer heel erg jammer... dat dat niet bijdraagt aan de sfeer van ons dorp. Uh, het schijnt dat dat bord te koop bij Café Neuf weg is. Dus uh, we zijn natuurlijk uiterst benieuwd of het is verkocht... en wat erin gaat komen. Wellicht een mooi item voor onze volgende uitzending. En op 14 november gaat de nieuwe versmarkt op de Krocht open. Dus dat is ook een heel erg interessant. Er komt een nieuwe winkel. Uh, kunnen we ook allemaal boodschappen gaan doen met een mondkapje voor... en op anderhalve meter afstand en niet te veel mensen naar binnen. Dat was onze uitzending voor deze zaterdag. Ik wens u nog een heel fijn weekend. En mijn collega spreekt u hier volgende week. En we kunnen deze uitzending natuurlijk niet eindigen zonder iedereen te bedanken. We bedanken Koordraaien voor de techniek. We bedanken Koordraaien ook voor de muziek. Gert van Kuik voor de redactie. En bescheiden als altijd bij zelf als laatste Roy Donger voor de presentatie. En nogmaals, een fijn weekend.